Ja, dankjewel Ron. Het woord uh, crisis is uh, behoorlijk ingeburgerd inmiddels in onze samenleving. We hebben allerlei soorten crisis en de, de economische crisis en de klimaatcrisis zijn wel eens ongeveer de belangrijkste. En tegelijkertijd dreigt dit nu een ontzettend saaie inleiding te worden. Um, uh, al die crisissen, weet je, we, we horen er van alles van, we voelen er misschien van alles van, we vinden er misschien van alles van. Maar het blijven toch vage, complexe, grote processen waar we voor ons voor ook niet zoveel invloed op hebben. En weet je, het ligt natuurlijk ook niet in ons. Die crises die liggen aan de overheid, ze liggen aan de banken, ze liggen aan de mensen die grote bonussen binnenhalen. Het ligt aan Europa of het ligt aan de buitenlanders. Weet je, wij, zoals we hier vanmorgen zitten, wij zijn de hardwerkende Nederlanders. Aan ons kant in elk geval niet liggen. Toch? Als je dat hele idee crisis dichterbij wil halen, dan lukt dat als je eerlijk en oprecht door gaat vragen naar de oorzaken van de crisis. En onder de grote crises in onze samenleving zit een geestelijke oorzaak. Ik las een mooi verhaal van een, van een groot congres over de bestrijding van armoede. En de, de leus van dat congres was, make poverty history. Maak armoede verleden tijd. En het was daar op dat congres een, een, een spreker, een Zuid-Amerikaans theoloog, en die zei, beste mensen in het Westen, als jullie nu echt een verschil willen maken, als jullie echt wat willen doen aan armoede, dan moet je in de eerste plaats... Die slogan veranderen. Dan moet je ervan maken. Make greed history. Maak hebzucht verleden tijd. Dan verandert er echt wat in de wereld. En dat is ongelooflijk raak. En, uh, een stukje las ik van een, een econoom. Een beetje alternatieve econoom, Die rekende voor. Als wij met z'n allen twee dagen in de week werken. Dan kunnen we met het geld wat we in die twee dagen verdienen een levensstijl veroorloven waar onze grootouders of overgrootouders alleen maar van konden dromen. Waarom hebben wij dan zoveel meer nodig dan zij? Het is onze hebzucht die ons voortjaagt, die ons druk maakt, die de aarde en de natuurlijke hulpbronnen leegzuigt. Als... Iedereen in de wereld zou leven als een Nederlander. hebben we 4,5 wereldbond nodig. Wij kunnen onze welvaart dus alleen maar veroorloven ten koste van anderen. En de drijvende kracht achter dat alles is hebzucht. Het is onze gemakzucht waarbij we niet willen doorvragen... Achter de prijzen van goedkoop vlees en goedkope kleding naar de omstandigheden waarin het is geproduceerd. Het is onze gemakzucht. Waardoor we niet bereid zijn de juiste, de betere keuzes te maken, als ze ons iets meer. Moeten betalen of als het ons op een andere manier iets meer kost. Het is onze gemakzucht dat we in een samenleving leven waar massaal goedkope dingen worden geproduceerd. Maar maar heel weinig wordt geïnvesteerd in duurzame en eerlijke oplossingen. Het is onze jaloezie. Waardoor we voortdurend groter en mooier en betere dingen willen dan de mensen om ons heen. Het zijn onze afgoden. Het is onze hebzucht, onze gemakzucht en onze jaloezie die de oorzaken zijn onder de grote crises van onze samenleving. We moeten gaan zien dat het onze afgoden zijn die zich vertalen in economische wetten en systemen. En zeker in de meest basale daarvan, namelijk de wet van de economische groei. We moeten altijd groeien. Sterker nog, de hele reden dat we een crisis hebben, is omdat we niet groeien. Dat is de definitie van een crisis. Omdat we niet meer groeien, noemen we het een crisis. Dit is een vorm van wat je seculier moralisme zou kunnen noemen. Weet je, wij denken bij moralisme aan de kerk en allerlei regeltjes en wat je allemaal moet, dan hebben we een hekel aan. Maar dit is het moralisme van de markt. Gij zult groeien en altijd maar meer gaan consumeren. En wee je gemeente als je dat niet doet. Want dan ben jij in een crisis. En ondertussen voelen we allemaal ook het ongemak. En de wonden die het slaat. In ons eigen leven en in de wereld om ons heen. En dat kan heel dichtbij komen. Het voortdurend meer moeten hebben en consumeren jaagt ons op. En het eerste wat het met ons doet is dat het ons niet meer laat genieten. Ik vind Sinterklaasfeestje, waar we nu allemaal bijna middenin zitten, typisch voorbeeld van. Weet je, als die Bart Smitfolders door de deur komen, dan heb ik altijd een aantal gesprekjes met ouders die zeggen, ze hebben al zoveel. Laten we het klein houden dit jaar, op een of andere manier. Het is ook heel gezellig, Sinterklaas, maar hoeveel ouders zouden dieper dan hart liefst een keer een jaartje overslaan? Hoe zet je daar nou een rem op? Je moet mee. We zullen pas gaan genieten... op het moment dat je ergens zelf een grens trekt. Op het moment dat jij bepaalt... ik heb genoeg. Op het moment dat wij met elkaar zeggen... groei interesseert ons niet... is de crisis voorbij. Kunnen we gaan genieten. De crisis sluit ons af... De onze, onze afgoden sluiten ons af van hele waardevolle delen van ons leven. Um, ik moest denken aan de kunstexpo die we eigenlijk begin dit jaar hier in de Venetek hadden. Als je hier toen was, heb je misschien ook al schilderijen van gezien. We hadden een thema bedacht, verlangen, en we hadden lokale kunstenaars gevraagd: maak een schilderij wat jouw verlangen weerspiegelt. En wat waren de verlangens van de ronde venen die hier aan de muur kwamen hangen? Dat was verlangen naar rust en stilte. Verlangen om te kunnen genieten van het moment. Verlangen om je eigen innerlijk te ontdekken. Te zien wat je in je hebt. Verlangen naar relaties en verbondenheid. Verlangen naar schoonheid. Verlangen naar een vervuld en waardevol betekenisvol leven. Verlangen naar stilte en verdieping. En zolang we in de, in de race zitten naar steeds meer, blijven we in ons leven hangen aan de buitenkant. Wat we presteren, wat we hebben. En blijft onze binnenkant. En alle waardevolle dingen die daar zitten, die, die worden niet ontplooid. Hoeveel angst is er in onze samenleving gekomen? Isis. Ebola, vluchtelingen, allemaal dingen waar we de dijken voor omhoog moeten gooien, waar we ons tegen moeten verdedigen, die ons bedreigen, die ons onzeker maken. En, en, en hoe diep is de armoede die onze levensstijl op andere plekken van de wereld veroorzaakt? En hoe groot is de kloof die daardoor tussen mensen wordt geslagen? En hoe diep zucht de schepping onder onze levensstijl, onder alle vervuiling, onder alle vernietiging? Pas als we erkennen voor God en voor de mensen om ons heen dat het onze afgoden zijn die de crisis veroorzaken, pas dan kan er echt iets veranderen. Het thema van vanmorgen is de zegen van de crisis. Is de crisis een zegen? Dat kan. Het hoeft niet. Een crisis. Het kan ook een valkuil zijn. En het mooie van het verhaal van Rut is dat we allebei meemaken. In die paar stukjes die rondgelezen. gelezen De eerste grote crisis in het boek Rut is een economische crisis, een voedselcrisis. Hongersnood en Eli Melig en zijn familie pakken hun boeltje en vertrekken naar Moab. En op het eerste gezicht lijkt dat een beetje een neutrale inleiding op het verhaal van Rut, maar dat is het niet. Want dat land dat Eli Melig de rug toekeert, dat is het beloofde land. Het land dat zou overvloeien van melk en honing. Het land waar God woont tussen zijn mensen. Het land waar zijn belofte op rusten. Waar hij bouwt aan een toekomst voor zijn volk en voor deze wereld. Het land waar ze mogen rekenen op de trouw van God, ook in moeilijke tijden. En die zegt, ik vertrouw op mezelf, op mijn eigen kracht en hij keert dat land terug toe. En we weten niet, wat God in die crisis had willen zeggen, wat er precies aan de hand was. Maar we zien wel dat het Elimelech niet wakker schudt, maar dat het een valkal is. Het drijft hem en zijn familie heel letterlijk bij God vandaan. De hele idee van Israël was dat de mensen van de volkomen heen naar Israël toe zouden gaan. Om te proeven en te genieten en te ontdekken hoe goed het is om met God te leven. En Elie Meelig maakt precies de omgekeerde beweging. <tosses> is dat ook niet wat in onze samenleving nu ook gebeurt met de crisis? We denderen met z'n allen een economische crisis in. En wat is onze oplossing? Meer economie. Scherp bezuinigen, grotere arbeidsproductiviteit, harder werken... Scherper concurreren. En onze premier roept, laten we allemaal een grotere auto kopen. En dan gaat de crisis vanzelf voorbij. We, we komen daarmee dus ook niet los van onze afgoden die de eigenlijke oorzaak zijn van onze crisis. Sterker nog, het zuigt ons er steeds dieper in. En dit is, dit is ook precies wat afgoden doen. Weet je, een afgod werkt zo. Je offert het en dan hoop je dat je iets terugkrijgt. Alleen, een afgod zal altijd meer offers vragen. En hoe groter jouw probleem is, hoe groter jouw offer moet zijn. En dat is precies waar de crisis ons nu in heeft gebracht. We moeten steeds grotere offers brengen op het altaar van de economie... want dan wordt het misschien wel opgelost... En er is niemand die de echte vragen stelt. Wordt het niet eens tijd dat die goden van ons ons gaan uitbetalen? Moet er niet eens een keer iemand hardop roepen? Weet je, hoe erg is het nou eigenlijk als we niet meer groeien? Is economische krimp op heel veel terreinen van het leven misschien niet het beste wat ons kan overkomen? Volgens mij is Nederland niet heel veel mooier en heel veel beter geworden van de crisis. Eerder killer, harder, minder zorgzaam, klageriger, banger. Goed om over na te denken. De crisis kan ook een zegen zijn. C.S. Lewis, bekende theoloog, mooie boeken geschreven, die zegt: In het lijden. Spreekt God tot ons via een megafoon? En dan wil ik niet snel één op één relaties leggen tussen wat mensen doen en wat ons overkomt. Maar ook in een crisis kan God tegen jou spreken. En de tweede grote crisis in het boek Rut is, is de crisis van Rut zelf. Dat is in de eerste plaats een hele persoonlijke crisis, het verlies van een geliefde. Maar direct daarna gekoppeld ook een economische crisis. Wat moeten twee arme weduwen in een eentje in deze wereld? En het bijzondere is, die crisis drijft Rut juist naar God toe. En het verhaal vertelt niet heel veel, maar ergens moet Rut iets geproefd hebben, iets gevoeld hebben, iets gehoord hebben over de God van Israël en hoe gaaf die is. En in de grootste crisis van haar leven kiest Rut ervoor om haar bescherming te zoeken in de handen van die God. Om zich vast te houden aan zijn belofte. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En daarmee kiest Rut niet voor de makkelijkste weg, maar voor de moeilijkste weg. De weg die de vraag stelt, wat is nou de oorzaak van de crisis in mijn familie? Hoe kan ik op het moeilijkste moment van mijn leven terug naar de bron? Het is de weg die vraagt om het meest te vertrouwen. Het is de weg die vraagt om echte keuzes. Maar het is dat moment in het boek Rut dat het grote keerpunt is. Vanaf dit moment verandert de crisis in een zegen. Het thema van vandaag is in de allereerste plaats een vraag... Is de crisis voor jou een zegen? Is het een wake-up call? Of een, of een valkuil? En als je nu zegt, oké... Okay, ik voel het al ongemak aan alle kanten. Ik voel me opgejaagd. Ik, ik, ik, ik verlang naar verdieping in mijn leven. Ik verlang naar stilte. Um, ik voel hoe die afgoden uh, uh, wonden slaan in mijn leven. Ik ben geraakt door het onrecht en de vervuiling om me heen. Ik wil wakker worden. Ik wil stilgezet worden. Maar wat dan? Wat is de weg? Hoe ziet een economie eruit die los is van hebzucht, van jaloezie en van gemakzucht? Hoe ziet Gods economie eruit? De Bijbel geeft ons daar heel veel over. In wetten, in verhalen, in liederen. Prachtig. Maar soms werkt een voorbeeld het beste. En het boek Rut geeft werkelijk het mooiste rolmodel wat de Bijbel te bieden heeft voor Gods economie. Boas. Ik meen dat serieus. Ik denk niet dat er in de Bijbel een beter verhaal is dat laat zien hoe de economie in Gods ogen zou moeten functioneren. Boas is ondernemer. Boas is overduidelijk rijk. En daar is overduidelijk. Niks mis mee. Maar Boas is tegelijkertijd totaal anders dan heel veel mensen in onze samenleving. Laten we een aantal dingen belangrijk zijn. In de eerste plaats het verhaal van Are lezen. Boas geeft Rut en heel veel anderen blijkbaar de ruimte om op zijn akkers Are op te rapen die zijn maaiers laten liggen. En dan kun je zeggen: ja, dat was gewoon een wet. Maar Boas voert hem uit en hij doet dat buitengewoon royaal. En ik las een stuk van een econoom en die, die, um, die zei, als je dat hele idee van are lezen vertaalt naar vandaag, hoe ziet het er dan uit? En hij zei dat are lezen, dat is eigenlijk dat je heel bewust de ander, de mensen om je heen, hun marge gunt. Dat je niet gaat voor het maximaliseren van je eigen winst. Maar dat je in alle zaken die je doet, die ander zijn deel van de winst gunt. Kijk, in onze samenleving, daar werken we met winstmaximalisatie. Wij willen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Want we willen zoveel mogelijk binnenhalen voor onszelf. Met als gevolg dat de zwakste mensen in de samenleving over het algemeen het vel over de neus wordt getrokken. Zeker als je boer bent in een derde wereldland, dan kun je soms een jaar hard werken en er bijna niks voor terugkrijgen. Het hele idee van Aranrapen gaat ervan uit dat je zelf heel bewust je winst limiteert. En de samenleving om je heen laat mee profiteren van het succes van jouw bedrijf. En daar worden we allemaal gelukkiger van. En Boas is iemand die dat op een hele royale en integende manier doet. Dat als eerste. Het tweede wat opvalt aan Boas is het enorme respect... waarmee hij omgaat met zijn personeel, met de armen... en zelfs met die ene buitenlandse gelukszoeker op zijn akker. Weet je, als je... Als je gewend bent aan verhalen uit de kinderbijbel of misschien wel met gelovend opgegroeid en de kinderbijbelverhalen, dan kom je altijd Rut tegen. staat in alle kinderbijbels. En dan ken je het verhaal, maar dan valt het niet meer op hoe bijzonder Boas is. Weet je, weet je Boas had ook kunnen denken toen hij daar die akker op kwam lopen. Zo. Dat is een lekker ding. Dat zomaar mijn akker op komt lopen. Daar weet ik wel wat mee. Voor vannacht. Voor tijdens de siesta. Wie had hem tegengehouden? Er is niemand die voor Rut opkomt, of op kan komen. En al die mensen op de akker zijn afhankelijk van Boas. Wie was degene die zijn vinger had opgestoken en had gezegd, Boas, dat mag je niet doen. Loop je volgend jaar zelf aardig te rapen. Wat Boas doet, is heel bijzonder. Als je de Rut-verhalen neemt in onze tijd, dan lopen die bijna altijd slecht af. Jonge vrouwen, zonder bescherming, afhankelijk van de gunst van mannen. Wat gebeurt er dan? En ook in de tijd van Boas. Trek eens een denkbeeldig cirkeltje om het boek Rut heen in de Bijbel. Je pakt de helft van rechters mee en de helft van 1 Samuel. En er komt een parade langs van onveilige reizigers, verkrachte vrouwen, corrupte en misbruikende priesters, leiders die er een pijn op van maken, koningen die zich niet kunnen beheersen. Ook in de Bijbel zelf is Boas een lichtpuntje in een verder vrij duister geheel. Boas loopt zijn akker op. En hij ziet de waardigheid van Rut. Hij ziet haar kwaliteiten. Hij proeft haar dromen. Wie kan er zo kijken? Naar de armen? Naar de vluchtelingen? Naar je eigen personeel of de mensen die je aanstuurt? Als derde, Boas is zich onwaarschijnlijk bewust van zijn positie... ten opzichte van de mensen om hem heen en van God. Hij kan honderd keer de eigenaar zijn van het land... De ondernemer, de baas. Uiteindelijk behoort het land aan God. En is al de oost die hij binnenhaalt, zegen. Dat arenlezen in de Bijbel is nooit bedoeld als een vorm van liefdadigheid. De Bijbel zegt letterlijk: het graan dat op de akker blijft liggen na het maaien, behoort aan de armen. Het land is van God. De zegen is van God. En hij kiest ervoor om dat deel te geven aan de armen, zodat ze op eigen kracht, met hun eigen handen, hun brood binnen kunnen halen. Ruth heeft recht op dat graan. En Boas geeft haar haar recht. En hoe anders gaat dat in onze samenleving? Wie heeft er gezegd dat wij Nederlanders recht hebben op 4,5 wereldbol? En anderen op uh, een halve. Het kan heel pijn zijn. Ik, ik ben vlak voor de zomer een week naar Afrika geweest. En dan krijg je van de dokter zo'n doosje met malaria-pilletjes mee. Dan word je niet ziek. En dat. In Afrika gaan elk jaar een half miljoen mensen dood aan malaria. Want die hebben niet zo'n doosje. Wie heeft gezegd dat ik recht heb op dat doosje en zij niet? Het feit dat wij heel veel hebben en zij heel weinig is niet zielig. Is onrecht. En wat Boas zo bijzonder maakt, is niet dat het een hele liefdadige man is die zoveel weggeeft. Wat Boas zo bijzonder maakt, is dat op zijn akkers gerechtigheid heerst. Dat betekent dat als wij rechtvaardig willen zijn, in de ogen van God, dat we heel vaak meer zullen moeten doen dan onze wetten ons voorschrijven. Dat we andere dingen moeten doen dan de wetten ons voorschrijven. En dat we heel vaak moeten pleiten voor andere wetten. En dit is de reden dat wij als Veelaatkerk ervoor gekozen hebben om een fair trade kerk te zijn. Hoe klein het ook is, dat de dingen die wij inkopen, dat we de mensen die daarvoor gewerkt hebben, die voor ons gewerkt hebben, een eerlijk loon geven. Zodat ze met hun eigen handen een duurzaam bestaan kunnen opbouwen. Dat is niet een of ander vaag, gek dingetje, wat nou vervelend nog wat meer geld kost. Nee. Het gaat over gerechtigheid. Het gaat erover hoe wij als kerk, als gemeenschap, een beetje kunnen gaan lijken op Boas. Als wij een paar dubbeltjes meer betalen voor onze koffie, dat is als het ware alsof je zo'n handje granen uit onze schoof trekt en laat liggen. Gerechtigheid. Tot slot, Boas is betrouwbaar en werkt aan duurzame relaties. En dat is door het hele verhaal van Ruth heen. Relaties zijn belangrijker dan bezit. En Boas heeft dat door. Hij bouwt aan relaties, wat het hem ook kost: binnen de familie, binnen zijn dorp, met zijn personeel. En we weten allemaal: hoe groter en vitale je netwerk, hoe groter ook de veerkracht van je leven. Als je het allemaal bij elkaar optelt. Dan zie je dat Boas de economie vermenselijkt. Relaties zijn bij hem belangrijker dan bezit. En God wil, de Bijbel wil, dat onze economie groeit. Maar niet omhoog naar steeds meer en groter. En ook niet van de weeromstuit, omlaag naar steeds minder. In de Bijbel groeit de economie naar opzij. In gemeenschap en relaties in dienen. Ik las een prachtig verhaal. Dat ging over een vrouw die ergens in een grote stad, in een achterstandswijk was opgegroeid. En zij vertelde, de mensen met wie ik ben opgegroeid, iedereen die iets kon, die kansen kreeg, die heeft ze gepakt en die is gegroeid. En zo snel mensen geld begonnen te verdienen, verhuizen ze weg uit deze wijk. Kopen ze een groter huis in een betere buurt, want dat wil je. Je wilt weg uit deze buurt naar betere omstandigheden. Die vrouw had ook heel veel in de mars, maar die had ervoor gekozen om te blijven. En ze vormde de speel van een hele vitale kerkelijke gemeente in die wijk. En alles wat ze kon en wat ze had ze geïnvesteerd en gegeven aan die kerkelijke gemeenschappen, wat die kerkelijke gemeenschap in die wijk deed. En toen vroeg aan het eind, de man die haar interviewde, maar vind je het nou niet ontzettend frustrerend dat jij dan je hele leven arm bent gebleven? Toen zei die vrouw, hoezo arm? Mijn vader bezit de hele wereld. En je wil niet weten hoeveel broers en zussen ik in deze wijk heb. En als ik een keer een rekening niet kan betalen, is er altijd wel iemand die dat voor me doet. Hoe gaaf is dat? Dat is een economie die gegroeid is naar opzij. Weet je... De achtergrond van de muziek, muziek van het boek Rut is overvloed. Het boek Rut werd in de Joodse cultuur altijd gelezen op het Pinksterfeest, op het Oostfeest. En wat het boek Rut vertelt, onze God is een God van onvoorstelbare overvloed. Toen en nu. En Boas laat ons zien hoe die overvloed van God vrijkomt. Die overvloed van God komt vrij in gemeenschap en liefde en dienen en delen en gastvrijheid. Er is in deze wereld meer dan genoeg voor iedereen. En die overvloed komt vrij in een economie die groeit naar opzij. En dan ontstaat een wereld waarin we kunnen genieten... Waarin onze hele mens tot ontplooiing kan komen. Waarin onze angst los kunnen laten. Waarin de kloof tussen mensen gedicht wordt. En waarin onze schepping om ons heen opgelucht ademhaalt. Hoe kan jij een boas worden? Hoe kan de crisis van jou een boas maken? Dat begint... Als die grote, ingewikkelde complexen veranderen in jouw persoonlijke crisis. Als jij vastloopt. Als jij vastloopt in alle opgejaagdheid en, en een overvolle agendas en meer, meer, meer. Als jij vastloopt in angst. Als jij, als jij vastloopt in het feit dat je gevoel hebt dat je wie je echt bent, maar niet tot bloei wil komen. Het loopt vast. Als je, als je stilte verlangt maar niet kan vinden. Als je verdieping zoekt. Maar alles blijft aan de oppervlakte. Als je dat voelt. Als je stilgezet wordt. Als je het ongemak voelt. Blijf dan niet te hangen in de verdoving die onze maatschappij aanreikt. Maar laat het binnenkomen. Laat het groeien. Laat het jou op je knieën brengen. En laat je dan Oprapen. Je moet eerst een Rut worden om een Boas te kunnen zijn. En daarin laat Boas zien wat het volk van God, wat ieder mens nodig heeft. Dat wat in de taal en de cultuur van die tijd een losser wordt genoemd. Iemand die jou opraapt als je leven in elkaar zakt. Iemand die voor jou in de bres springt. Iemand waarbij je de goedheid en de overvloed van God... Kan proeven. En in die zin is Boas een profeet. Hij laat ons voelen. Hij laat ons zien. Wie Jezus is. En wat Jezus voor jou kan betekenen. Bij Jezus. Worden. Worden jouw afgoden vernietigd. Waar jij op je knieën ligt. En eerlijk voor Jezus erkent, het zijn mijn afgoden en ik kan er niet los van komen. Het lukt mij niet om de macht die ze over mijn leven hebben te breken. Daar is het Jezus die het onrecht in jouw leven draagt. Die de machten die jouw leven in controle hebben, breekt en overwint. Een nieuw leven, en nieuwe vrijheid plant bij jou van binnen. En dan ontstaat er een leven... Wat niet alleen maar verlost is, maar ook verlossend kan zijn. Boas en Jezus zijn allebei mannen waarvan we voelen dat ze het niet doen omdat het regels zijn, omdat het wetten zijn, omdat het nou één keer voorgeschreven wordt. Maar dat ze Gods wetten omarmen uit pure liefde en passie voor mensen en voor deze wereld. En aan het kruis van Jezus voel jij Jezus liefde. Als de liefde van Boas voor Rut, maar dan als Jezus' liefde voor jou. Daarvoor geeft hij zich. Er zijn geen kosten te hoog bij Jezus, want relaties zijn belangrijker dan alles. Ook zijn relatie met jou. En daar aan het kruis ontmoet je een liefde die zo groot is dat het al jouw jaloezie verzwelgt. En als doorgedringen dringen hoe groot het is wat Jezus jou wil geven... Dan verdwijnt alle hebzucht, want alles, alles wat je ooit zou willen hebben, is al van jou. En als je ziet aan het kruis van Jezus dat alles begint met zijn genade, dat je daarvan mag leven, dat Hij je draagt, dan ga je voelen hoe licht zijn jas is en hoe zacht zijn juk. Hoe gaaf het is om zijn weg te gaan. En dan verdwijnt ook alle gemakzucht uit je leven. Laat je oprapen door Jezus. En als je zo opgeraapt bent, door hem, als Rut, door Boas. Dan kan je ook werkelijk een verlossend leven leiden. En je kan je toch niet voorstellen hè, dat Rut, als ze later de, de rijke boerin van Bethlehem is. En ze, ze loopt over haar akkers en er komt iemand aanrapen Dat Rut zegt, hey, uh, opzouten. <lacht> dat is ondenkbaar. Die plek waar Rutboer in is, dat is de place to be voor alle armen in de omgeving. Laat het ook zo werken, nadat Jezus jou heeft opgeraapt. Dat is een kracht die van jou een boas kan maken. En dat is wat deze wereld werkelijk nodig heeft. Meer boassen. Ik heb uh, vier toepassingen. Nog niet aan de slag. Er zijn er bij dit onderwerp veel meer te bedenken. Mag je voor mij ook doen, maar ik geef je er vier mee. In de eerste plaats, probeer eens in de, deze week te kijken um, en iets te kiezen, iets in jouw huis of omgeving waarvan je zegt: Dit hoeft niet groter. Ik ga nooit meer een grotere TV kopen dan dit, want dit is genoeg. Ik, ik koop nooit meer een grotere auto, dit is genoeg. Ons huis hoeft niet groter, hier kunnen we het mee doen. Weet je hoeveel rust dat geeft? Kies op zijn minst één ding uit wat in jouw leven nooit meer groter hoeft. Tweede toepassing. Zoek ook je rolmodellen zijwaarts. Alles in onze samenleving is gericht omhoog. En als wij onze rolmodellen zoeken, dan kijken we naar... De mensen boven ons, die ons aansturen, de, de, de bedrijfs, bedrijfsleiders, de grote mensen uit de media. En daar richten we ons op. Maar hoeveel kan je leren van de mensen aan de zijkant, die je normaal niet ziet staan? Hoeveel, hoeveel kan je leren van degene die bij jou in de kantine werkt, of die de wc schoonmaakt? Wat zijn zijn kwaliteiten? Wat zijn haar dromen? Wat heeft zij in jouw leven, waar jij naar kan streven? Wat heeft hij waar jij je aan kan spiegelen? Ga dat ontdekken. En je leven wordt rijker. Zoek je rolmodellen zijwaarts. Er is vast iemand in jouw leven waar je dat op kan toepassen. Oh ja, um, we zijn niet allemaal ondernemers, maar ik weet dat er in deze gemeente een hele serie ondernemers zit. Of mensen die er dicht tegenaan zitten. Uh, en um, ik wil ondernemers in deze gemeente uitdagen... Um, Boas is een prachtig rolmodel. Um, maar ik ben geen ondernemer, dus ik kan het niet eindeloos toepassen op ondernemerschap. En misschien heb je ook wel een paar keer gedacht van, ah, nou, Gabram, als je echt een eigen bedrijf had. Prima. Ga bij elkaar zitten als ondernemers en praat een avond door over Boas. En spiegel je aan hem. En vraag je eerlijk af, hoe kan ik een ondernemer worden die lijkt op Boas? Um, ik ben benieuwd. Um, laatste. Begin klein. Maar vastberaden. Het grote probleem is dat het echt die crises en alles waar we in zitten, ons economisch systeem. Jij kan niks doen waardoor morgen het economisch systeem verandert. En dat begrijpen we allemaal. En tegelijkertijd kan jij een heleboel kleine keuzes maken. Hoe jij je geld besteedt, hoe jij inkopen doet, um, wat je weggeeft, hoe je kijkt naar de mensen om je heen. En al die kleine dingen vooroveren kleine stukjes van onze samenleving voor het koninkrijk van God. Doe dat. Begin klein, begin met kleine dingen. Maar wees vastberaden, want je opent het mooiste alternatief wat er voor deze wereld is. Zullen we samen bidden?